...en soms een misbruik van gemaakt, zeg ik eerlijk. Kenmerken. Veranderende beelden. Vertrouwen. Hoofdlijn. Passie. De motor. Dat is moeilijk. Ik ben uiteindelijk... ...op een vissersboot... ...een kotter uitgekomen. Op die, motor, die motor die erin zit. Je hoort hem, hij loopt heel rustig... ...en onderwijl hangt, die, haalt hij veel binnen... Het boek, het boek, het meest zware boek geloof ik, het heet ook Wijsheid aan van de Zee. Wat is het aardig van dit boek, dat het een aantal fotografische hoogstandjes combineert met een aantal fraaie gedichten. Voor elke dag van het komend jaar één. Nico, dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Ik moet even spieken. Ja, we zitten in de categorie langsblijvende zittenblijvers. Op de basisschool werd ik daar nooit gelukkig van van die term. Maar Carl Simons nu wel, denk ik. Carl, vanaf 2002 lid van de Raad. Een aantal commissies ben je ook lid van. En kenmerken bij jou zijn wat mij betreft... Rust, belegen, oordeel, eten. Klopt. Je weet wie ik gebeld heb. De motor. Ook bij jou, ook bij jou een twijfelgeval tussen enerzijds een rustige viercilinder benzine... ...of anderzijds het wellicht soms wat sneller van een trein. En als ik mag kiezen ga ik toch voor de viercilinder benzine. Het rustige beeld. Het boek, het boek heet Zeezucht. En de vraag daaronder is, wat drijft de mens naar de zee? Dat is voor Karl van Belang, want uiteindelijk is hij naar Zandvoort gedreven. Maar hier zijn ankers uitgeslagen en volop actief. Kar, bedankt. Alsjeblieft. Ja, Wij gaan nu naar de categorie vertrekkende raadsleden, kort gezeten. En u ziet al aan het papier dat het een dame betreft. Oeshi. Oeshi Rietkerk. Net geen jaar neem je actief deel aan deze raad. Je was wel al buitengewoon commissielid en kon het volgen. Je bent betrokken geweest bij Zandvoort Schoon, bij het symposium mobiliteit. Maar vooral ook, net als Belinda, lag jouw passie bij de jeugd, het betrekken van leerlingen hier. Kenmerken: Sociaal, jeugd, inzet, details zijn leuk, de motor. De motor uit het cappuccino-apparaat. Als het nodig is, hoor je hem. Voor de rest doet hij heel rustig zijn werk. Het boek, Geen zee te hoog. En het is een boek, dat zegt de titel al, waarin je de creatieve krachten die in mensen zitten kunt uh, ontwikkelen en loslaten. En daar neemt je dit boek in mee. Moshi, bedankt. Kees van Deursen, Via raadslid, GroenLinks, diverse commissies, parkeren, heb je ook nog in de werkgroep gezeten. Hoorcommissies uiteraard. Kenmerken. Bondig, groen, planmatig, communicatie. Het <lacht> zijn mijn associaties. De motor. Een elektrische fluisterboot. In alle rust doet hij zijn werk en als hij gas geeft, hoor je hem pruttelen. Het boek. Het boek heet De Engel van de Zee. En het is een sprookje, wat is geschreven door iemand die aan diepzee duiken en survey heeft gedaan. Kees. Bedankt. Dat is een zwaar boek. Meneer Drommel, Hans. Vier jaar lid van diverse commissies. Lid van werkgroepen geweest. Zandverschoon bij betrokken geweest. Klopt nog steeds, hè? Kenmerken. Woorden. Taal. Hoofd en bijzaken. Rol. De motor. Een zescilinder diesel die eenmaal aan de praat is en loopt nauwelijks meer af te remmen is. Het boek. Het boek is een verhaal over zon, zee en zand. Het gaat er eigenlijk om de zoete en plezierige herinneringen... aan van die drie sfeerbeelden in dit boek terug te vinden. Hans, dank je wel. Oeh, dat was niet mijn bedoeling Fred Henryon van Poorten neemt voor de tweede keer afscheid zit daar ook wel wat mee want hij doet dat met passie en met inzet lid geweest van een aantal commissies maar ook mobiliteit kenmerken bewustzijn van de leefomgeving pianist instapper oplossen de motor. Ik kom uit op de snorfiets. Je hoort hem niet vaak, maar als hij op gang komt, is hij er wel. Het boek. Met uitzicht op zee. Hij heeft het nu niet, maar dit boek gaat hem erin meenemen. En dat gaat over een fantastisch restauratieproject in een bekende badplaats in België. Fred, dank je wel. Joke Draaier. Vanaf 2002 in de raad. Vanaf 2006 fractievoorzitter. Diverse commissies, hoogcommissies. En je bent bij de nota cultuurhistorie betrokken geweest. Ja? Ja, ik zag geen teken van herkenning. Okay. <lacht> Kenmerken. Luisterende raad. Emotie. Hoofdlijn. Zwevend. De motor. Nu ga ik even een stapje terug. <lacht> Mijn eerste associatie was zweefvliegtuig. Maar weet u wat het kenmerk van een zweefvliegtuig is? Hij heeft geen motor. Maar hij heeft wel een hulpmotor. En dat betekent dat hij prachtig alles overzient, door de lucht zweeft. En zodra hij opstijgt en landt, hoor je die motor. En maakt hij lawaai. Dus ik blijft toch bij het zweefvliegtuig. Het boek, hoe kan het ook anders... Elke golf is de zee, dat is de titel. En dat gaat over spiritualiteit. Het dat gaat over een zoektocht naar de innerlijke mens en waar de diepere waarden zitten. En wij dachten dat dat boek bij jou aansluit. Joke, dankjewel. je Je ziet dat ik hoef niks te zeggen. Meneer Poster, beste Ech. Mijn excuus is dat ik bijna drie jaar... je naam verkeerd heb uitgesproken. Want sinds 3 maart, meet ik, weet ik... het is niet echt Poster, maar echt Poster. <lacht> Voor de Zandvoortse inwoners, die weten het. Alle anderen die het niet weten. Toen ik bij het eerste stembureau aankwam... Werk door een levensgrote poster van echt begroet. Stem op echt, stond erboven. Juist Oh, dat heb ik niet gelezen. Je gaf zelf al in je persoonlijke episode aan uh, hoe jij in de raad hebt gestaan. Uh, je hebt een aantal commissies uh, bijgewoond, maar je hebt ook een commissie voorgezeten. Commissie planning en control. Als ik kenmerken van jou teruggeef dan zijn dat wat mij betreft flair, mensen, zichtbaar en humor. De motor. Ik kom uit op de elektrische naaimachine. Ik dacht een scootmobiel. Nee, die scootmobiel is veel te voor de hand liggend. Elektrische nijmachine, naaimachine, ben je ook nieuwsgierig waarom? Hij zegt ja. Ik ga het toch uitleggen. Ik heb daar een associatie bij en dan zie ik mijn moeder, eh, toen ik nog veel jonger was, achter die elektrische naaimachine aan het werk. En dat heeft bij mij de associatie van rustgevend, gezellig en vooral rustig doorgaand en werkverzettend. Dat is het wat mij betreft. Het boek Zouten dromen, harde lessen. En het gaat over een verslag van iemand die elf maanden lang een kustreis langs diverse kustlanden heeft gemaakt. Wij vonden dat in deze tijd met zoveel vrije tijd en Marjoleen, die al wat wijzer woorden via jou tot ons richten, wel een gepast cadeau. Dank je wel. Ik zie dat ik mij heb vergist in de kleur. Gert Jan Bluis, ook iemand die vaker vertrokken is. Ja? Lid van een aantal commissies, vooral als het financiën betrof, had je een buitengewone belangstelling voor, heb ik gemerkt. Kenmerken: betrokken, hoofdlijn, herhaling, passie. Klopt het? Huh? Ja, ja. Ik, ja. ik zag het al aan zijn gezicht, maar ik hoor het graag van u. De motor. Een zuinige motor. Die heb ik niet. nee. Ik heb de motor van een vrachtvliegtuig, zo'n B-52er. Nee, dat zijn allemaal associaties gemaakt die niet de mijne zijn. Een zwaar geluid, het komt binnen. Dat was mijn associatie. Het boek: naar zee, uitroepteken. En het gaat over ontwerpen aan de kust. En dat slaat wel een beetje terug op jouw betrokkenheid, jouw passie bij al dit soort trajecten. Gert-Jan, dankjewel. Fred Paap. En in de raad zei ik altijd Paap VVD. Want we hebben twee papen. Vanaf 1998 tot en met vandaag lid van deze raad geweest. Voorzitter van de commissie Raadzaken. Maak een overvolle commissie. Waar jij dan het genoegen had om de mensen daarin door te mee te nemen. Nog lid van een aantal andere zaken. Je bent ook leidinggevende geweest van de Griffie. En je hebt een nadrukkelijke rol ook gespeeld bij de rekenkamer. De benoeming en het werven van een nieuwe burgemeester. En ga zo maar door. De kenmerken. Stropdas. Analyse. Verrassend. Kadersgeheugen. Ik zie geen enkele blik van herkenning terug. Maar ik hoor daar wel iets. De motor. Nee. Nee. De helikoptermotor. Een rustig en duidelijk geluid. Maar je moet opletten als die dichtbij komt. Dan blaast hij je soms omver. Met kracht. Het boek. Het boek, hoe kan het ook anders? Is koken aan de kust. Ik hoop niet dat je het hebt. <laughs> Ik zal daar straks nog iets over zeggen. En ik citeer één zinnetje. Ik denk dat dat heel goed bij Fred past. Een sexy boek over zon, zee en lekker eten. Fred, dank je wel. En tot slot Pim Kuiken. Hij gaf het net al aan in zijn woord dat hij toch... Veel heeft gedaan aan het waarnemend voorzitterschap door diverse omstandigheden. Daar ook vooral van genoten heeft. Hij is, dat zei hij zelf ook al. En nu heb ik de pech dat ik in de tweede vial zit. <laughs> al een paar keer eerder weggegaan. En ik merk toch dat het elke keer wat pijn doet. En dat zie je hem. Je hebt in diverse commissies gezeten. En onder andere paswerk had ook wel een beetje jouw hart, denk ik. Kenmerken. Hulpvaardig, vertrouwen, open, hoofdlijn. De motor. Ik hou het op de zescilinder benzine. Een rustig geluid, hoorbaar, ook als die gas geeft. Het boek. Het boek is getiteld Strandvondsten. En het gaat over, en dat wens ik je veel toe straks over het struinen langs het strand, door de duinen... en het genieten van alles wat je daar ziet, merkt, hoort en vindt. Pim, dankjewel. Alsjeblieft. Dames en heren. Dan zijn wij nu... aangekomen aan een ander moment wat ook hoort bij een afscheid van een raad en een aantal mensen die zich in het bijzonder vele jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor deze gemeente en dat niet alleen als raadslid want dan moet je toch wel een aantal jaren doen maar ook in bredere zin en ik wil, en ik heb even getwijfeld over hoe ik dat ga doen, maar ik ga dat individueel doen ik wil graag hier bij me hebben de heer Freddy Jacob Frits Paap. Is die aanwezig? Ik wist dat ik u allen een plezier zou doen met die voornamen. Dat waren mijn drie grootvaders. Ik hoor net dat dat de drie grootvaders zijn. Fred, ik hou het daarop twaalf jaar raadslid, ik heb het net gememoreerd en ook een aantal kenmerken teruggegeven, er zijn er denk ik nog wel meer te bedenken, maar wat ik hier benadruk is die inzet en die passie en het stukje wat ik kan zien maar wat ik over je terughoor, dat je dat hebt gedaan in al die jaren de betrokkenheid bij het dorp Zandvoort, in heel veel opzichten je sponsort in Natura ook nog wel eens heel wat evenementen zie ik je bent betrokken geweest, bestuurlijk gezien bij Horeca Nederland. Niet alleen lokaal, maar ook landelijk in een aantal bestuursfuncties. Je hebt een cultuurhart. De ondernemersvereniging heeft je al daarvoor een keer onderscheiden met een erkenning. Vorig jaar volgens mij, of was het jaar daarvoor al? Ja. Die sponsoring die ik net al noemde. En in brede zin van het woord, iemand die actief betrokken is bij de Zandvoortse gemeenschap, kan ik zeggen. Een liefhebber ook van heel veel geneugten. Het boek is niet voor niks op deze wijze gekozen. Je houdt van een drankje. Je bent een kenner daarvan. Je houdt ook van het lezen van een goed boek. Je bent zeer belezen, kan ik wel zeggen. Je houdt van een stevig debat. En je houdt ook van plezierig eten. De geneugten van het leven. Klopt, hè? Dat is uh, niks mis mee. En wat nu het aardige is dat als je dat doorgeeft aan iemand... dan komt daar vanzelf... en nu moet ik allemaal paparazzen eruit halen om te kijken... of er iets in zit wat ik u even wil voorlezen... omdat ik daar wel heel trots op ben. En je mag nog niet mee, meekijken. Hare majesteit de koningin... heeft bij haar besluit van 22 februari 2010... Freddy Jacob Frits Paap, geboren te Amsterdam, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En Fred, het doet mij veel deugd om jou de versierselen die erbij horen te mogen opspelden. En jou met name te bedanken voor die inzet al die jaren in de brede zin van het woord en niet alleen als twaalfjarig raadslid. Even kijken, die netjes doorhad. Je prikt me in het weer. Ja, het zijn mijn vingers. Ja, dat ja, is mooi. Dan gaan we. Bedankt. Hartelijk bedankt. Even nou voor de foto's. zie. even één moment. Daarbij hoort een boek over de lintjesregen... waarin mensen die een lintje in het verleden hebben gekregen... van diverse plumage vertellen hoe het hen overkomen is... wat ze dan op straat horen... hoe ze worden bejegend. Alsjeblieft. En... Um, uiteraard de paparazze, maar die geef ik je straks even. We zullen ze goed bewaren. En een bos bloemen. Maar die is niet voor Fred. Ik ga nu even de zaal in en heb het voordeel dat ik naar Maaike Koper mag gaan lopen. Mm, hoe ga ik dat doen? Want <laughs> u begrijpt dat dat niet alleen met haar hand gaat. Maaike? Mag het zo? Zeker, maar ik wilde eerst zeggen dat... Uh, je kunt dit soort dingen in mijn beleving... en ik spreek ook uit ervaring... alleen maar doen als je daar... waarvan je partner alle ruimte voor krijgt. Sterker nog, ik heb de indruk... dat je er zelf actief aan meedoet... En ik wilde middels deze symbolische bos bloemen en een paar zoenen daarvoor ook jou die dank zeggen. Voor het uitlenen van Fred aan de samenleving. Nou, Dankjewel. Dank wel. Ja, je ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, Gerardus Johannes Bluis is die aanwezig. En voor de luisteraars thuis, maar ook degenen in de zaal, het zal niet helemaal een verrassing zijn wat we hier allemaal doen. Hij zingt. Niet alleen de hoogste toon af en toe... Hij sponsert ook veel, heb ik gemerkt. Hij reist graag. Hij verleent heel veel hand- en spandiensten, vooral op de achtergrond. Niet alleen in kerkelijke zin, maar in bredere zin. Je kunt vaak ook beroep op hem doen. Ook voor jou geldt, hetzelfde als wat ik tegen Fred heb gezegd. Je bent ook een van de raadsleden geweest... die naast een intensieve betrokkenheid bij dat raadswerk... dan kwam die hier om één minuut vracht heigend binnenrennen van... Ben ik nog op tijd? Je breder in de samenleving zegt van... Daar staan wij voor. Wij willen Zandvoet verder helpen. En voor die bredere erkenning... heb ik ook van Haar Majesteit een brief gehad. Ik zal u de brief voorlezen. Lieve Gert-Jan. Oh nee. <lacht> <Ja>, nou. <lacht> Haar en Majesteit de koningin. Heeft bij haar besluit van 13 februari 2010 Gerardus Johannes Bluis, geboren te Zandvoort, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En Gert-Jan, ik ben er, net zoals met Fred genoemd, zeer trots op dat ik ook jou deze versierslaar mag opspelden. En dan mag ik jou heel Dankjewel. hartelijk bedanken daarvoor. Veel plezier ermee. Ja. Dankjewel. Eh, daar hoort ook het boek bij. Wat ik nu bijna kwijt ben. Een heel leuk boek. Ook veel plezier daarmee. En de onderdelen krijg je straks. Dan ga ik nu... ...naar de zaal toe ga ik op zoek naar Herma. Herma. Het lijkt wel of ik een plaat afdraai... ...maar de aardigheid is... ...dat er veel overeenkomsten zijn inderdaad... ...in de wijze waarop... Gertjan en Fred ook hun werk... ...in de samenleving hebben gedaan. Maar ook jij dat doet, net als Maaike. Ook op diezelfde wijze. En ook voor jou, dit bosje bloemen... ...als materiële vorm van dank... Maar vooral bedankt ook voor het lenen van Gertjan. Dankjewel. Dankjewel. Ik krijg er een droge mond van. Hmm? Dames en heren, mag ik nog een moment uw aandacht? Wim Kuiken, is die aanwezig? Inderdaad, voorletter W, maar ik mag hem Pim noemen. Pim. Je had het al over de leerzame periode in de raad. En het plezier wat je daarin uh, hebt gehad. Los van alle andere leermomenten die erin zaten. En het feit dat je nu voor de laatste keer afscheid neemt. Ja. ja. <laughs> Hij meent het. Ja. <laughs> Ook jij bent naast dat je dat raadswerk voor meer dan 12 jaar, oftewel ruim 15 jaar hebt gedaan, iemand die in de samenleving breder kijkt en zijn tijd en energie ter beschikking stelt. Dat doe je door onder andere in een raad van toezicht een tweetal te functioneren, als ik goed ben geïnformeerd. Dat doe je ook door bijvoorbeeld met een OR-werk in een verder verleden bezig te zijn, maar ook als mensen een beroep op je doen, je hulp. ...en je inzet aan te bieden. Je merkt dat je dat doet op een betrokken, sociale en inzetbare, aanvaardbare manier. Natuur is zijn passie. Vandaar ook het boek. Dat houdt hij af en toe wel heel erg voor zich. Want ik ben er pas heel recent achtergekomen... ...dat we hier een bijenexpert in deze zaal hebben en straks hadden. En vlinders. <laughs> Nog eentje. En dat is het aardige waarin je heel mooi ziet terugkomen. Enerzijds een hoofdlijn, en anderzijds het oog voor detail. Want vlinder, wespen en bijen. Ja, dat is ook af en toe wel gemillimeter, denk ik. En hij bevestigt dat gelukkig. Pim, ook voor jou geldt eh, dat ik met heel veel plezier het volgende ga voorlezen, Beste Wim. Haar Majesteit de Koning heeft bij haar besluit van 13 februari 2010 Wim Kuiken, geboren te Haarlem, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wim, Pim, ik begin mijn nou auto te vergissen. Dat gaat niet goed. Het is aan mij het genoegen om ook deze op jouw revers te mogen spelden. En mag ik jou namens de gemeente Zandvoort heel hartelijk bedankt voor Dank je Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Heel leuk attractie. Ja. Kijk Fantastisch. even naar de foto. Dankjewel. Okay. Daar hoort ook een boek bij. En alle andere attributen zullen wij even voor je bewaren, maar het boek geef ik je alvast mee, alsjeblieft. En de Bosbloemen. Hey, die gaat naar Meri dat gaat zo lukken, denk ik, Meri, of niet? Meri, ook voor jou geldt hetzelfde. Die dank dat jij Pim af en toe losliet. Of hem een schop gaf en ga naar de raadsvergadering. Nee hoor, dat is een grapje. Uh, je hebt zelf de gemeente als uh, werkorgaan verlaten, om het zo te zeggen. En je vleugels uh, verder te verbreden. Maar nogmaals, uh, veel dank voor die ruimte en waardering die er was. Dankjewel. APPLAUS Dames en heren, volgens mij zijn we daarmee aan het einde van agenda punt 7 gekomen. En ik kijk nog even rond of één uur het allerlaatste woord op dit onderdeel wenste. Dat is niet het geval. En dat betekent dat ik naar agenda punt 8 ga en u allen graag uitnodig om met de raadsleden, maar ook de, de gedecoreerden naar de kantine, daar nemen zij graag uw felicitaties in ontvangst, en drinken we en praten we nog graag even na. Mijn dank voor uw aanwezigheid, voor uw geduld en uw waardering. Dank u wel. Ja, dat was dan deze speciale uitzending. Jaap, ik vind dat de burgemeester het gezellig hield. Hè? Ik moet zeggen dat hij het op een formele, marsier persoonlijke wijze heeft gedaan. Ja, en met een beetje humor er tussendoor ja, vaak met heel kernachtige... schetsen van de personen. Ja, ja dat, en, dat uh, deed hij wat goed. Dat, wat, dat vind ik uitstekend. Wij zijn overigens in het vorige... St stukje dat we aan het woord waren... twee mensen vergeten, we hebben het al gehoord. Wij zijn Kees van de uh, uh, Draa en uh, Pim, uh, Pim, Kuiken. Uh, Pim Kuiken vergeten. Ja, ja. Best onze excuses was... daarvoor. Ja. En Pascal, feestelijke avond? Een ja. beetje... Ah, ik moet zeggen, ik heb me wel vermaakt inderdaad. Leuke verhalen, ja. zeer zeker is inderdaad. En uh, ja, wat mij interesseerde was inderdaad even de motoren. Ja, <laughs> de ja. Motor de <laughs> We gaan toch maar eens bij CFM ook kijken wat voor motoren allerlei mensen hebben. Dat lijkt me wel een leuke suggestie. Ja, inderdaad. Ja. krijgen we er ook een boek. <laughs> ja, nou, want... er zijn er bij die twee trapsraketten, maar oh. laat het maar zitten. <laughs> ja. Oké, okay, dat was uh, voor vanavond de uitzending van uh, CFM. Uh, ja, Jaap, kijk mij aan. Over oh, morgenavond, Jaap. Ja, dat, uh, helaas hebben wij morgenavond uh, alternative radio gepland. Ja. Met artiesten van buiten Zandvoort die uitgenodigd zijn. Dat klopt. Dus dat dat was lokale uh, inderdaad uit al... uh, de Bollenstreek vandaan. Uh, ik heb hem net eventjes opgevraagd. Ja. De, de bandnaam is Ed for Real. Die hebben ze dus live in de studio. Ja, die zijn hier live. En dat was voordat deze de datum van morgen voor de raadsvergadering bekend werd al gepland. Dus Dank helaas kunnen we daar niet omheen. Maar u bent altijd welkom in het raadhuis als u uh, dat persoonlijk wil meemaken. Kom morgen naar het raadhuis. Vanaf half acht is de deur los. En op het internet van de gemeente. En op het internet. Oh ja, op de streamen kunnen ook nog het geluid en het beeld voor, uh, volgen. We wensen hier vanuit de studio een prettige avond verder nog. Met gezellige muziek van ZFM. En voor straks wel te rusten. Dank u wel. Ja, tot ziens. gone. They left the television screaming the radio's on.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 ik ga stikken tussen deze lucht weg raken.